8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ook Huis van Afgevaardigden akkoord met begrotingsvoorstellen. 16 zaken voor de supersnelrechter en Rafael en Sylvie uit elkaar.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 omdat de republikeinen een meerderheid in het huis van afgevaardigden hebben... werd er rekening mee gehouden dat het voorstel zou worden weggestemd. Maar nu het voorstel door het hele congres is aangenomen... komt er twee maanden uitstel voor de bezuinigingen en belastingverhogingen... die gisteren ingingen toen de deadline van 1 januari was verstreken.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 Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid sluit niet uit dat het de komende jaar grote protesten komen tegen de hervorming van de zorg. Dat zegt hij in het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet wil bezuinigen op de AWBZ en ook willen de VVD en PVDA taken als huishoudelijke hulp en dagbesteding overdragen aan de gemeenten. Dat kan volgens Van Rijn protesten veroorzaken. Demonstraties horen erbij, zegt de staatssecretaris. Door overleg met betrokkenen probeert hij begrip voor de hervormingen te kweken.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 Dan nog het weer, overwegend bewolkt in het noorden en enkele bui... en het wordt 7 à 8 graden. Vanavond van het westen uit regen. De komende dagen is het rustig, maar overwegend bewolkt... en af en toe valt er wat neerslag. Stel, u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar.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 Goedemorgen. Ja, het is toch het nieuws in Duitsland. De scheiding van Rafael en Sylvie van der Vaart. In Abu Dhabi am 10 januari is dan die rückkehr en vielleicht had zich dan die afrenging... om die trenning, van dit dan etwas gelicht. Ja, misschien dat het trainingskamp in Abu Dhabi... voor wat rust kan zorgen, zegt de sportsverslaggever van NDR Radio. Nou, voor het Openbaar Ministerie... Nee hoor, dat gaat niet over Ravel en Sylvie. Het is een supersnelrechtprocedure voor Oud en Nieuw. Van Dalen vandaag het belangrijkste nieuws. Ze vragen de baas van het OM, Herman Bolhaar, zo of dat supersnelrecht wel het gewenste effect heeft. En in Raart ging het bij Oud en Nieuw viering op een hele andere manier verkeerd. Want een van de zwaar gewonden van het Oud en Nieuw drama in Raart is overleden. Een vrouw reed in op feestgangers die bij een vreugdevuur stonden op de hoek van de straat. De inwoners kunnen nog maar nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. Mijn geliefde, mijn dochter is hier nog en uh, ja. mijn geliefden zijn er allemaal nog. Maar uh, je ja, hart gaat natuurlijk wel uit naar, de, naar, de naar, de, naar degene die wel wat uh, overkomen ja. is. Ja. We stonden naar het vuur te kijken en uh, we werden, ik werd ineens van achteren uh, geraakt. En voor ik het wist uh, zaten we met, met z'n allen op de grond.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 Nou, de situatie is niet, niet veel verschillend van gisteren. Het zijn inderdaad een stukje wat mensen zijn thuisgekomen gisteren al. En de andere mensen die liggen nog in het ziekenhuis. En uh, zoals u net ook zei, er is, is er een uh, van de mensen overleden. Um, gisteren was er ook een bijeenkomst he, in het dorpshuis. Wat maakt u daarmee? Wat, wat is er gezegd? Ja, Gisteren is er een, uh, een bijeenkomst geweest in het dorpshuis. Uh, voor de mensen om uh, ook hun gevoelens te uiten. Maar ook om uh, te praten met slachtoffers, offerhulp. en te kijken van uh, ja, welke zaken we de komende week nog, nog moeten regelen. wat we voor de mensen kunnen doen. Mm -hmm. Wij spraken eerder ook, uh, onze verslaggever, in ieder geval met mensen die het hebben gezien. die het hebben meegemaakt. en die gaven eigenlijk meteen aan, ja. Ik weet niet of dit uw telefoon is, of een extra telefoon die u bij zich heeft. Maar we hoorden even wat, uh, wat storing op de zender. Ja. Ik weet niet of u die andere telefoon misschien even weg kunt leggen. Dat zullen we even doen? Fijn, dank u wel. Um, wij hoorden van mensen ook um, ja, vriendelijke woorden... richting uh, de vrouw uit Dokkum die uh, in is gereden op de groep. Namelijk, ja, die vrouw kan er ook niks aan doen. Merkt u dat ook, dat mensen zo reageren? Uh, dat klopt. Inderdaad, de vrouw die heeft gelukkig niet gedronken. En, en er is geen opzet in het spel... Dat is wel is ook, duidelijk? Dat is wel duidelijk. Tenminste, uit de mensen uit, uit de eerste berichten... gisteren is het uh, verder onderzocht... maar daar hebben we nog geen bericht van hoe, dat, hoe, dat verder, hoe de toedracht precies heeft kunnen komen. Zo. Mm -hmm. Dus u weet ook nog niet wat daar nou mis is gegaan? We weten niet precies wat er mis is gegaan. We weten wel dat het heel slecht weer was uh, op dat moment. We weten ook dat het vuurbeeld gewoon heel, heel fel verlicht was. Maar wat er precies gebeurd is, dat weten we nog niet. Mm. Begrijpen wij eigenlijk nou goed dat uh, het vuur uh, ja, op een hoek van een straat uh, werd ontstoken? Op een, op een hoek van inderdaad een, een, een kruispunt van wegen uh, in, in, een, in een ruimte van, uh, van de berg van de weg. Hoe beoordeelt u dat? Is dat een veilige plek om het vuur uh, om een vuur te maken? Dat is, uh, dat is al jarenlang de gewoonte in uh, op heel veel plekken in Friesland ook om daar een vuur te maken. En tot nu toe is dat altijd goed gegaan. Ja, en het is misschien een lastige vraag, maar met de kennis van nu? Dat, dat, dat moeten we onderzoeken de komende weken ook. En het is zo dat ook politie, brandweer en een gemeente heeft gecontroleerd waar die vuren gemaakt kunnen worden. Dus dat is allemaal, dat is allemaal goed gegaan. Okay. Dus het is ook met, met toestemming van politie en brandweer? Ja hoor. ja. Mm -hmm. Maar niet door de gemeente bijvoorbeeld georganiseerd, dit soort dingen. Dit zijn gewoon privé initiatieven. Dat zijn 3 b initiatieven maar wel gecontroleerd door de gemeente... een brandweer en politie. Dus hmm. dat, en zo gaat het al jaren. Ja. Hoe is het op het ogenblik met, met, met de, met de hulp, professionele hulp die u inzet? Wat, wat is er voor de mensen beschikbaar? Nou, slachtofferhulp is voor de mensen beschikbaar, maar aan de andere kant... En dat hebben we gisteren ook weer gezien. Het is een heel uh, ja, sterk dorp met een hele goede, goede gemeenschap. Ze vangen elkaar op. Ook uh, de kinderen van... Van, uh, laten we zeggen, de mensen die allebei in het ziekenhuis liggen. Van de ouders beide in het ziekenhuis liggen. Die waren door de gemeenschap zelf opgevangen. En dat is wel heel mooi om te zien. Wethouder Albert van de Ploeg van Dongeradeel. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen verder. Door naar... Uh... De rest van oud en nieuw en oud en nieuw nacht en alles wat daarmee te maken heeft. Zeker 16 mensen moeten de komende dagen namelijk bij de snelrechter zich verantwoorden voor hun gedrag tijdens oud en nieuw. We hebben daarom contact met Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, de grootste man bij het OM. Meneer Bolhaar, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Waar worden deze 16 van verdacht? Nou, die 16 personen worden verdacht van, van zwaardere geweldstrijden, moet denken aan bedreigingen, mishandelingen of, uh, of ernstige, ernstige zware vernielingen. En... Andstichtingen bijvoorbeeld. Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, wat houdt dat supersnelrecht dan in? Nou, supersnelrecht betekent eigenlijk dat je dat je binnen drie dagen, dus de termijn van de, wat wij de inverzekeringstelling noemen, dus mensen worden vastgehouden nadat ze zijn aangehouden. En er staan dan al binnen drie dagen voor, uh, voor de rechter. Dat betekent dat er uh, vandaag bijvoorbeeld een supersnelrechtszitting in, in Den Haag is. En morgen zullen er nog zittingen volgen in Amsterdam, in Utrecht en in Rotterdam. Nu zijn het er 16, meneer Bolhouder, dan moeten we bijzetten dat het er uh, misschien nog wel meer worden, hè? want er zitten nog ook uh, een aantal mensen nog vast. Maar op een totaal van 616 door de politie afgeleverde mensen, is dat dan wel veel genoeg? Hoe zullen we dat eens benoemen? Nou, Laten we vooropstellen dat, uh, dat we te blij zijn wanneer er zo weinig mogelijk feiten plaatsvinden. Want uh, onze mensen zitten niet om werk verlegen. Nee. En, uh, helaas, hebben ze, helaas hebben ze er nu ook niet voor niets gezeten. Nee, maar de overtredingen waren maar, er wel. dus? De overtredingen waren er wel. Er waren er uh, op zichzelf uh, minder dan, uh, dan vorig jaar. Er zijn uh, goede, ruim 600 feiten aangeleerd, zoals u heeft vermeld. Maar er gaan natuurlijk heel veel verschillende zaken achter schuil. Gelukkig zijn veel van die feiten relatief licht. Altijd heel vervelend natuurlijk, maar kunnen heel relatief licht zijn. Mensen die de politie voor de voeten lopen of die openbare dronken vertonen of relatief lichtere uh, vormen van, van, van verdieningen uh, uh, doen. En, en er zitten ook zwaardere feiten bij. En uh, die lichtere feiten doen we direct met geldboetes af. Uh, voor, een, uh, voor, een, voor, een, voor een belediging bijvoorbeeld voor je al gauw duizend euro kwijt. Uh, dat zijn toch hele forse afdoeningen. En voor andere feiten gaan mensen met, met honderden euro's boeten naar, naar huis. Er kunnen taakstaf worden opgelegd door het Openbaar Ministerie. En de zwaardere feiten, daarmee gaan we naar de rechter. Ook voor een deel met die feiten soms... Uh niet worden bekend, zodat dus je dus nader bewijs nodig hebt. En er zijn zelfs nog een aantal mensen die nog langer vast zullen moeten blijven... omdat het onderzoek nog loopt. Hmm. Nou heeft minister opstelde aangegeven dat uh, hij vindt dat het uh, ja, beter is gegaan... in alle opzichten dan uh, de afgelopen jaren met uh, de jaarwisseling. Bent u het daarmee eens? Want er zijn toch nog behoorlijk wat incidenten hebben plaatsgevonden. Weliswaar minder, maar toch. Ja, het is natuurlijk jammer dat er tijdens feestelijkheden toch nog mensen zijn die, die niet begrijpen dat je vooral feest moet vieren. en Die toch vaak wel onder invloed van, van alcohol, ook, want dat is toch een hele belangrijke factor die daar een rol bij speelt, toch hele vervelende dingen doen. Maar op zichzelf moet je wel constateren dat er gelukkig veel minder feiten zijn dan, dan, dan het vorig jaar en, en ook de jaren daarvoor. Dus uh, er is een, in dat opzicht een, een, een gunstige tendens, maar er blijft natuurlijk toch een, een, een aantal mensen wat echt uh, niet begrijpt dat je met oud en nieuw vooral feest moet vieren. En daarvan hebben wij gezegd, die kunnen rekenen op een stevige afdoening, want dat, uh, dat willen we niet met elkaar. En die stevige afdoeningen die komen er dan ook. Maar ja, meneer Bollard, daarvan heeft u ook gezegd, en als je dat doet, dan kun je inderdaad heel snel bestraft worden via dat supersnelrecht. Vindt u het nog steeds een afdoende instrument, een wekkend genoeg instrument? Ja, kijk, uh, waar, het, waar het in belangrijke mate om gaat, is dat uh, als, je, als je iets gedaan hebt, dat je erop kunt rekenen dat er een reactie op volgt. En die reactie moet ook merkbaar en zichtbaar zijn. Niet alleen voor de mensen die, uh, die, het, die het betreft, maar ook voor de omgeving, zodat iedereen weet, ja, we hebben spelregels en daar moeten we ons aan houden. Dus die snelheid van de reactie en de pakkans, dat zijn twee hele belangrijke dingen. En, en vervolgens zullen wij ook rekening houden met naarmate feiten zwaarder zijn... en uh, ook uh, meer moeten worden uitgezocht, ja, dan zullen we daar ook tijd voor moeten nemen. Want... Zoals u al terecht zei, we houden niet op met snelrechtszittingen. Zullen nog veel dingen volgen, ook de komende tijd. En voor zwaardere feiten, er zijn bijvoorbeeld hele, ook een paar zwaardere geweldsfeiten. Mensen die met messen hebben lopen dreigen of zelfs andere zwaar hebben mishandeld. Ja, dat zal nog even duren voordat u de rechten te komen, want uh, dat is ingewikkelder. We kijken graag ook even met u uh, het nieuwe jaar in. We zijn nu twee dagen verder. Um, wat zullen de spierpunten van het OM zijn? Uh, ik denk dan met name even aan wat er... Afgelopen zaterdagavond is gebeurd in Amsterdam een heftige schietpartij... waarbij burgemeester Van der Laan heeft uh, omschreven als een Wildwest-traffereel. Er is op uh, vreselijk, vreselijke schaal geschoten met automatische wapens. Met uh, al gevolgen van dien, ook voor de omgeving. Als we kijken naar uh, dit soort schietpartijen die plaatsvinden midden in een stad... Uh, hoe belangrijk is het uh, voor het OM om dit soort daders aan te pakken? Ja, dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. En het terecht dat de burgemeester van Amsterdam zich daar ook heel erg verontrust over heeft getoond. Want dat is uh, wat wij noemen ondermijning, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk, uh, je hebt het vermoeden dat, dat er criminele activiteiten achter schuil gaan. Dat criminelen onderling uh, elkaar, uh, elkaar uh, het leven naast staan en, en achterna zitten. Maar daar kunnen natuurlijk ook gewoon burgers van worden van dergelijke wilde schietpartijen. En, en dat wil je niet hebben in je stad. Daar trekken wij ook zwaar aan, aan dat soort feiten. En eh, dat, dat wordt ook met mannenmacht onderzocht. Mm -hmm. En u moet ook zien dat we de afgelopen jaren meer van dat soort feiten ook hebben, hebben aangepakt. Denk aan onderzoeken naar, naar, naar, naar de motorbendes. Denk aan onderzoeken naar georganiseerde hennepteelt. En denk aan het grote passageproces in Amsterdam, waar we uh, de komende maand uh, de uitspraak uh, verwachten, hm. waarin het zes jaar lang gegaan is over dit soort uh, achterliggende feiten. Ja, maar meneer Bollard, dus, uh, ja, waar, waar zet ja. u dat op in? Want die daders van dit soort schietpartijen, want dit is het afrekening, zijn meestal ingehuurd en zijn het land al lang uit. Waar, waar zet u op in? Op het voorkomen daarvan? Nou, vooral ook stevig onderzoek, maar ook achterhalen van wat zit erachter. En in toenemende mate gaan we dan ook kijken naar bijvoorbeeld financiële geldstromen die een rol spelen. Dus je probeert natuurlijk de daders zelf te achterhalen en criminele groeperingen te ontmantelen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat vergt langdurig en intensief opvoeringsonderzoek. Er zijn gespecialiseerde politieteams voor. En heeft u daar voldoende capaciteit voor, meneer Bolger? Nou, dat is, de capaciteit bij ons is natuurlijk altijd een spannende verhouding tussen vraag en aanbod. Een spannende verhouding tussen vraag en aanbod. Dus, ja, en, dat, en, dat, en, en, en dat, waar slaat die verhouding naartoe? Is, is, is er genoeg capaciteit? Nogmaals mijn vraag. Bij, bij het Openbaar Ministerie moet je altijd zorgen dat je zuinig bent op elkaar en, en zorgt dat je, dat, je, dat je die aandacht besteedt voor die zaken die het vragen. En capaciteit is in, in principe nooit voldoende als je ziet wat, uh, wat voor een grote uh, aantal feiten wij te, te, te verwerken krijgen. Maar wij, wij gaan natuurlijk die capaciteit slim inzetten en uh, dat doen we door uh, de onderzoeken daarop te richten waar het, uh, waar het nodig is samen met de politie. En dat kan dus ook over financiën gaan van, uh, van, uh, van benders. Maar dit vraagt langdurig onderzoek uh, met grote teams en uh, dat doen we ook. Herman Bolhaar, voorzitter van het college van procureurs-generaal. Dank u wel. Geen dank. Het scheelde maar weinig of we hadden de eerste wereldkampioen van 2013 al binnen. Maar Michael van Gerven verloor de dartsfinale van Phil Taylor. Zo dadelijk een reportage, de verkeersinformatie. We hebben weinig te melden, dus daar geen files. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over darts. Eerst de fiscal cliff. In de Verenigde Staten gaan de belastingen alleen voor de allerrijkste omhoog. Na de Senaat gaf vanochtend vroeg ook het Huis van Afgevaardigde steun... aan het compromis over die begroting. President Obama reageerde verheugd dat het gevaar van het begrotingsravijn is afgewend. I will sign a law that raises taxes on the wealthiest 2% percent of Americans, while preventing a middle class tax hike that could have sent the economy back into recession and obviously had a severe impact on families all across America. Voor de middenklasse in de Verenigde Staten komt er dus geen belastingverhoging en dat is goed nieuws in tijden van recessie. In Washington is volgens correspondent Wouter Zwart de opluchting dan ook groot.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 Zeven minuten voor half negen is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Mighty Mike was heel dichtbij het wereldkampioenschap darts... maar redde het toch niet. Michael van Gerwen verloor van vijftienvoudig kampioen Phil Taylor. John Sarbach keek de finale in Café...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 ja, het, was een, het is gewoon een natuurtalent. Dus, Hoorde hij toen ook al 9 of? Nou, nog geen 9 ers maar hij wel regelmatig 180. Ik denk dat hij nog heel ver komt. Ik denk dat hij de, de, de aantal wereldkampioenschappen van Telen misschien wel gaat verbeteren. Het is nog een jonge vent, 23. En Telen... dan, moet hij, dan moet hij beginnen met vanavond. Ja, ik dat hoop gaat het gaat gebeuren? Wel. Ik denk het wel. Als je zo gooit als tegen Weet, dan denk ik dat hij wel heel goed gaat scoren. Ja, dubbel 16. Strijd blijft het ongemeen spannend. Terwijl twee keer toe kwam Van Gerwe met twee sets voor. En tot twee keer toe wist Taylor terug te Van Het eh, wordt gewoon weer een trillen. Eh, ja, het talent tegen de oude gade, veel Taylor. Zoveel ervaring. Komt weer achter. Ja, en komt toch gewoon weer terug. goed.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 Hij heeft zijn kansen gehad en ik had er eerlijk gezegd ook uh, net iets meer van verwacht op de beslissende momenten. Ja, jongens 23 en uh, wij zijn hier in Boksel ook al is het eens het is geworden super trots op Michael van Gerwen. Trots daar dus in Bekerlots in Boksel op Michael van Gerwen. Gaan ja. Ja, we naar Duitsland, want toch schokkend nieuws uit Duitsland. Nou ja, zeg maar brekend nieuws. Uh -huh. Over het Nederlandse glamour-echtpaar Sylvia en Rafael van der Vaart. Na tien jaar gaan ze uit elkaar, meldt Bild Zeitung vanochtend. Eje kapot is de kop. correspondent Wouter Meijer in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar misgegaan? Ja, Wat Bild weet jij... Nou ja, ik weet alleen wat Bild schrijft. Namelijk dat die de primeur hebben gekregen. Zowel Rafa als Sylvie, Sylvie worden daar uitgebreid in geciteerd. Eerst Sylvie, want dat is toch de echte lieveling van het publiek. Eh, zeker van de bild -seitung. Zij zegt het is een sluipend proces geweest. Steeds meer uit elkaar gegroeid. Maar ze houden nog steeds van elkaar. Alleen blijft die liefde niet sterk genoeg. En Rafa al biegt dan op hoe het mis is gegaan. Hij heeft letterlijk de doorslag gegeven. In de vorm van een flinke klap op een oudejaarsfeest. Ze hadden tien mensen bij hun thuis uitgenodigd. Een woordenwisseling tussen Sylvie en hem liep uit de hand en hij gaf er een klap. Dat was een grote doemheid van Mier. was een enorme stommiteit, zegt hij zelf in beeld. Ik ben een idioot, had nooit mogen gebeuren. Hij heeft ook spijt betuigd, maar het valt kennelijk niet meer te repareren. Nee, want dat was dan kennelijk de druppel voor Sylvie? Dat was kennelijk de druppel, maar het ging waarschijnlijk al een tijdje mis. Uh, een half jaar geleden hebben wij nog nagebeld of, het, of ze toen nog gingen scheiden. omdat het Nederlandse blad Party dat meldde. Dat werd toen in alle toonaarden ontkend, maar er zijn wel steeds geruchten over geweest. Het was natuurlijk een huwelijk wat ook de hele tijd werd gevolgd he, door de. Door de boulevard. Ik herinner me nog dat iedereen heel verbaasd was in Nederland. Dat ik zelf ook met verbazing om ze te kijken in 2005. toen ze hun huwelijk in Nederland aan een commerciële zender hadden verkocht. Mm -hmm. die het exclusief mocht uitzenden. In Duitsland waren ze heel populair. Niet voor niks maken ze het nu ook via beeld bekend. Bovendien heb je die dan vast gehad. dan vallen die je niet meer lastig de rest van de dag. Uh, Sylvie heeft hier een enorme carrière gemaakt de afgelopen jaren. Is, is volstrekt ontstegen daardoor aan de rol van een mooie blonde voetbalvrouw. Spreekt bijna perfect Duits. Ze heeft een modelijn. treedt op in talkshows. heeft een grote rol in de RTL-show, dat is supertalent. En werd in Hamburg vorig jaar, nadat ze waren teruggekeerd... Eh, na een paar jaar in het buitenland voetballen... was zij meteen weer ook de Hamburgse van het jaar. En Rafael werd ook afgelopen zomer als een grote held... weer teruggehaald bij HSV in Hamburg... nadat hij een paar jaar in het buitenland had ge, eh, gevoetbald. Als de verlosser zelf, het ging ook niet meer zo goed met HSV... dus de fans daar geloofden ook dat hij ze daar weer uit het slop kon trekken. Met kerstmis heeft Rafael nog een perfecte kerstfoto getwitterd... perfect geluk met gezin, zoontje erbij, een mooie wens voor iedereen. Maar dat heeft allemaal het huwelijk niet kunnen redden. Hoe moet het nou verder? Nee. Nou ja, Sylvie nee. en het zoontje nee. Damian blijven voorlopig, <laughs> oh, nee. voorlopig in een nieuwe woning wonen... schrijven ze in beeld. Uh, 400 vierkante meter, dus dat moet lukken. Uh, Rafaal mag nu eerst op trainingskamp naar Abu Dhabi. Dat was al gepland, dus dan kan hij okay. daar nog even, handig, ja. uh, nog even uithuilen. En als hij terugkomt, moet hij iets voor zichzelf zoeken. Ze willen wel samen voor hun zoontje blijven zorgen. Dat dan in ieder geval nog wel. Ach, nou, Wouter Meijer, dank je wel.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 begrotingsafgrond, VS voorlopig ontweken en minister Kamp optimistisch over de Nederlandse economie. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het begrotingsakkoord dat gisteren is gesloten. Een dreigende val van de Amerikaanse economie in de begrotingsafgrond is daarmee afgewend. Veel Republikeinen hadden bedenkingen bij dat begrotingsvoorstel, maar toch werd het goedgekeurd. Correspondent Wouter Zwart.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 Minister Kamp van de Economische Zaken is optimistisch over de Nederlandse economie. In een interview met het AD zegt hij dat er dit jaar nog sprake is van krimp... maar dat we ook de power hebben om, de, om die weer in groei om te zetten. En Kamp wijst erop dat de Nederlandse economie... een van de meest competitieve ter wereld is... en de welvaart de op één na hoogste van Europa. Ander lid van het kabinet, staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... die houdt er rekening mee dat er felle protesten komen... tegen zijn bezuinigingen op de langdurige zorg. Van Rijn zegt dat het Malieveld in Den Haag wel eens vol kan komen te staan. Zo'n grote operatie waarin er nogal wat gaat veranderen... dat brengt natuurlijk onzekerheden met zich mee. En dat brengt ook met zich mee dat sommigen uh, daar protesten zullen worden aantekenen. Dat hoort erbij. Daar is ook niks mis mee. Ik zal ook proberen dat zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar ik hoop ook om uh, tijdig zodanige bruggen... met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 Zeker 16 mensen moeten de komende dagen voor de supersnelrechter komen... vanwege misdragingen rond de jaarwisseling. En dat aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld. De politie leverde 616 verdachten af aan het OM. 113 zitten er nog vast. En het grootste deel van al die misdragingen is relatief licht... zegt de voorzitter van het college van procureurs-generaal. Mensen die de politie voor de voeten lopen... of die openbare dronken vertonen of relatief verlichtere uh, vormen van, van, van verdieningen uh, uh, doen. Die lichtere feiten doen we direct met geldboetes af. Uh, voor een belediging bijvoorbeeld, ben je al gauw 1000 euro kwijt. Dat zijn toch hele forse afdoeningen. En voor andere feiten gaan mensen met honderden met euro's uh, boete naar, uh, naar huis. In bijna 100 gevallen gaat het om geweld tegen mensen met een publieke taak, zoals politiemensen en hulpverleners. De postcode echt de hoofdprijs van 40 miljoen van de postcode loterij... is gevallen in Nuenen in Brabant. 18 huishoudens met de postcode 5672PE mogen samen 20 miljoen verdelen. Deze meneer is een van de gelukkigen. Ze belden me op, mijn zoon en mijn vrouw. En ja, het was goed nieuws. De, de, prijs, de, ja, de prijs was in de wijk gevallen. Dus ja, enthousiast naar huis en ja, even wachten... Moeit gebeuren en ja, we zijn goed beeld. Het hoogst uitgekeerde bedrag is bijna 3,7 miljoen euro. En dat was het nieuwsoverzicht: het Weerbericht van Weer Online.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Terwijl in Cuba de onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering... en de linkse guerrillabeweging beweging FARC doorgaan... neemt de twijfel over een vredesakkoord in Colombia toe. Maar juist dag zijn bij een luchtaanval van het leger... tenminste 13 FARC-rebellen gedood.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 Acties van de FARC en andere criminele bendes. En hier heeft men weinig hoop op een vredesregeling. Is er veel skepsis over de onderhandelingen die gaande zijn in Havana? Fui después de commissaria, pues duré poco tiempo como commissaria, pero después fui secretaria de governo.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 duidelijk te maken dat het vooral de lokale bevolking is, vooral de bevolking in de dorpjes die het slachtoffer zijn van deze praktijk. Entonces decían necesitamos no solo a los funcionarios, sino a cualquier persona del de la. de falacia. Porque si soy el el el de un lado el que está armado, procuraría de alguna manera dejar eso quieto, dejar esas armas y dejar de cometer delito a esta población.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 Kees Elenbaas was in Villa Vivicentio. gekommen um zu bleiben gekommen um zu bleiben mit ihnen nicht mehr weg gekommen ums bleiben wir weg ganz weg kommen uns um bleiben mit ihnen nicht mehr weg ist dieser fleck ist in der hose ist ja nicht mehr entschuldigung ich glaube wir sind gekommen um zu bleiben Sei Ich sagte, wir sind gekommen um zu bleiben, gekommen um zu bleiben. um zu bleiben. weg. Gekommen, um zu bleiben. weg. die nicht mehr Entschuldigung, ich glaub, wir sind gekommen um zu bleiben. Nier, nou, bitte face your final curtain. Oh, wir sind schlau. wir bleiben hier. Für die Gesichter, die empörten. Diese Geistersling schriffen, sind nicht einfach auszutreiben. Stemmung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann neef we entscheiden. ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr. We zijn te komen. Om te blijven. Ja, dat dachten Sylvie en Rafael ook geloof ik. Hè. Maar het is niet anders. Rafael heeft inmiddels zijn koffers gepakt. Begrijpen wij. Hij gaat op trainingskamp. We dachten, we reizen wat Duits. Verenigde Staten vallen voorlopig althans niet in de begrotingsafgrond. Welk effect dat heeft op de Europese beurzen, hoort u zo dadelijk na negen uur. Verkeersinformatie kunnen we kort overstaan. Daar staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. U heeft van ons nog een gesprek te goed met de staatssecretaris van Volksgezondheid. Van goed betaalde pensioenbaas naar deze functie, want dat was Martin van Rijn. U heeft deze kabinetsperiode de taak om flink te snijden in de langdurige zorgen. Gevoelige post voor iemand zonder politieke ervaring. Van Rijn kent zijn ministerie goed, want hij was er eerder topambtenaar. Maar dat is toch wel wat anders dan staatssecretaris. Ja, dat is echt wel anders. Uh, je staat natuurlijk uh, er alleen voor in de Kamer. Uh, wel heel goed voorbereid door ambtenaren. En dat werk heb ik ook uh, mogen doen. Dat is ook overigens heel leuk om te doen. Maar tegelijkertijd uh, ben je natuurlijk wel echt eindverantwoordelijk. En uh, je wordt afgerekend op je eigen daden en je woorden. En dat is, maakt het uh, spannend, maar ook wel leuk. Ik kan me zo voorstellen toen u topambtenaar was en achter in die bankjes van de Tweede Kamer zat. Dat u wel eens even wegkeek en dacht, hoe? gelukkig hoef ik dat antwoord niet te geven. Maar dat is nu dus anders. Ja, dat voelt zeker anders en ik herken het gevoel ook eh, erg. Ja, klopt. Ja, je moet op een gegeven moment toch gaan improviseren. Of er komen vragen die je niet verwacht. Of eh, vragen die heel belangrijk zijn en die je zelf ook wil beantwoorden. Ja, en dan is het toch even alle helpers weg. Heeft u het moeilijk gehad al voor uzelf in het debat? Want u heeft één groot debat gedaan tot nu toe, uh, de behandeling van uw begroting. Had u wel eens gedacht, hoe zat ik me achter in dat bankje? Nee, ik vond het eigenlijk vanaf het begin op aan uh, leuk om te doen. Uh, wel heel anders en ook wel uh, spannend om te kijken van hoe gaat zoiets nou. En uh, ben je ook in staat ook om snel te reageren, maar ik... Uh... Ik vond, ik, vond het, ik vond het leuk om te doen. Ik vond het debat leuk en ik, vond ook, uh, uh, ik ben een beetje een inhoudelijk mens. Hè, dus ik vind het ook leuk om over de inhoud te praten en om na te denken van welke koers we gaan varen. En dat kwam in zo'n debat. Ja, dan kun je dat ook een beetje kwijt. U begon dat uh, debat, uh, uw termijn, met een heel persoonlijk begin. Waarom deed u dat? Uh, dat is deels omdat me dat ook wel... een van mijn motivaties om aan deze klus te beginnen. Omdat uh, als je zelf geconfronteerd wordt met uh, hoe het is om langdurige zorg uh, te uh, moeten vragen hè, soms... Ja, dan krijg je ook een zicht op van wat komt er nou bij kijken... welke onzekerheden zitten daar nou bij, welk, welk verdriet komt daarbij. Dus het is denk ik heel goed om ook vanuit die persoonlijke ervaring... te kijken naar het beleid. Het beleid gaat vaak over systemen en over bestuurlijke overleggen. Maar voor mij telt van wat is uiteindelijk de menselijke maat. En dat heb ik geprobeerd met mijn voorbeeld aan te geven. Ja, u sprak over uw vader en uw moeder. Um, wordt het dan niet juist heel moeilijk als u het zo persoonlijk maakt... om grote, moeilijke beslissingen te nemen? Want ja, dat moet u toch doen. Ja, maar kijk, er zijn eigenlijk als je nou praat over de toekomst van de AWBZ... zeg maar die langdurige zorg... dan staan we voor drie hele wezenlijke vragen. In de eerste plaats willen we waarborgen dat mensen die afhankelijk zijn van zorg in een instelling... die zeg maar 24 uur per dag zorg nodig hebben of toezicht nodig hebben... dat we die zorg ook in de toekomst waarborgen. Dat mensen gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat is dus één belangrijk ankerpunt voor mij. En het tweede belangrijke ankerpunt is... Hoe zorg je nou voor dat, uh, hoe, uh, dat mensen die dat willen en die dat kunnen... zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? En de derde pijler is houdbaarheid. Uh, eerlijk is eerlijk, het verhaal hoort er ook bij... dat als we de toekomst van langdurige zorg willen waarborgen... ook voor generaties na ons, dan moeten we ook echt bezuinigen. Dat, uh, dat is niet een leuk verhaal, maar dat is wel een echt eerlijk verhaal. Heilige plicht is ook dat als we een goed systeem van langdurige zorg in Nederland willen hebben en houden... En daar zijn we trots op, ook in vergelijking met alle andere landen in Europa. Of misschien moet je zelf wel zeggen, in de wereld. Dan moeten we ook echt aan die houdbaarheid werken. U zit al heel erg in het onderwerp zo te horen. Ik wil nog even terug naar het moment dat u gevraagd werd om staatssecretaris te worden. Hoe ging dat? Nou, dat was eigenlijk op twee momenten. Uh, Eén moment wat eerder, ik weet, ik weet niet eens meer precies wanneer dat was... maar uh, toen met wij gevraagd van, Gol zou je er eens over willen nadenken? En dat... dat ging direct over een staatssecretarisschap of ook over een ministerschap? Uh, nee, dat ging meer eens in de algemeenheid van, uh, Gol. als het aan de orde komt... zou je dan een rol weer spelen in het uh, kabinet en uh, wil je daar eens over nadenken? Ja, dan denk je nog zoiets van, ja, daar wil ik wel eens over nadenken. En, uh, maar wat dat precies betekent en uh, echt erover nadenken doe je dan niet... Uh, en dan de tweede fase was dat. Men zei van, uh, goh, Martin, uh, zou je bereid zijn staatssecretaris van VWS uh, te worden? En toen vroeg ik van, hoeveel tijd heb je daar nou voor? En toen zeiden dus ze tegen mij van, nou, wat denk je van vanavond? Dus dan heb je intensieve gesprekken thuis, zou ik maar zeggen. Ja, en wat was de overweging om ja te zeggen tegen Samson? Want ik vermoed dat hij heeft gebeld. Ja, hij belde. Uh, en er de uh, ik denk dat er twee redenen zijn om uh, ja te zeggen zoiets. Hè? Ik, voor je, voor CV dat bij jezelf kan uh, analyseren natuurlijk. Eén is van, ik heb wel een, uh, zeker toen ik bij VWS werkte, heb ik wel een beetje een, uh, een hart voor de zorg uh, gekregen. Uh, ik vind het een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Uh, en ik zei net al, voor de toekomst van, van de zorg is het uh, ongelooflijk belangrijk om te doen. En twee is, ik, ben, uh, ik heb ook een beetje een publiek hart. Ik heb 28 jaar bij de overheid gewerkt en ik vind het ook gewoon eervol om te doen hoewel ik het wel ongelooflijk moeilijk vond... om afscheid te nemen van de mensen van PGG. U moest een baan in de steek laten, een goed betaalde baan. Waarom vond u het zo moeilijk om die baan dan te laten varen... of in ieder geval de staatssecretaris post te krijgen? Nou ja, wat ik altijd... Uh, ik ik doe, probeer mijn werk altijd heel intensief te doen. Dat betekent dat je ook heel nauw samenwerkt met mensen om je heen. En, uh, en die uh, waarin je als het goed gaat, maar ook als het wat minder goed gaat... Uh, uh, dat, ik, dat je het echt het werk met elkaar doet. En ik vond het moeilijk om uh, uh, afscheid te nemen van de mensen van PGM... die heel hard werken uh, en, en werkten. En die ook alles uh, voor elkaar over hadden. En uh, waarin het gewoon moeilijk was om ja, persoonlijk afscheid te nemen. We hadden het net al eventjes over het verschil tussen topambtenaar en staatssecretaris. Uh, maar u was bestuurder van een grote pensioenclub. Ziet u daar ook nu al grote verschillen? Uh, ik denk dat het allergrootste verschil wel is de, uh, de media. Uh, dat, uh, ik denk dat een uh, politicus zich uh, uh, bewust uh, is van het feit dat hij in een glazen huis loopt. Dat uh, alle uitspraken worden gewikt en gewogen. Dat er daarna wordt geanalyseerd van wat bedoelt hij nou precies. En dat daar vervolgens ook weer over gespeculeerd wordt. Dat heb je als bestuurder van een, een grote organisatie minder. Hoewel het ook daar toeneemt. Uh, maar uh, niks weegt op tegen de, de media-aandacht voor uh, de politiek. Is het iets waar u zich op verheugt de komende tijd? Uh, scherp zijn op wat u zegt en permanent in de aandacht kunnen staan? Um, ik vind het niet vervelend. Uh, maar ik, uh, ik, ik zei net al, ik ben een beetje een inhoudelijk type. Dus uh, wanneer het gaat over een uh, hype of dat het gaat over uh, uh, een, de, een precieze uitspraak, dan denk ik altijd van jongens, zullen we het over de inhoud hebben. Maar over het algemeen vind ik het eigenlijk wel leuk om te doen. Want ja, politiek is, hoe je het ook wenst of keert... soms wel een hype-industrie, om het zo maar eens even te zeggen. Voelt u zich echt al een politicus? Nou, dat moeten vooral andere beoordelen, denk ik. Uh, maar ik denk dat het antwoord is nee. Uh, ik denk uh, dat, zeg maar, om, om zeg maar, zelf in de politieke arena te staan als politicus... ja, dat zal iets wel zijn wat langzamer komt... en waarvan anderen tegen je moeten zeggen uh, van of ik dat ben of niet. Maar misschien wil ik wel een beetje atypische politicus zijn. Kunt u dat eens verder omschrijven? Wat zou u... Uh, willen doen als atypische staatssecretaris? Um, nou, een van de dingen bijvoorbeeld is dat ik gezegd heb van... als we nou um, uh, zo'n zo grote opdracht hebben rondom die uh, langdurige zorg... om die naar de toekomst houdbaar te maken... ja, hoe ga je dat nou aanpakken? En uh, ik ben begonnen met naar cliëntorganisaties te gaan... naar gemeenten te gaan, naar zorgverzekeraars te gaan... naar zorgambiërs te gaan, om te zeggen van... jongens, wij, heb je wij nou een gemeenschappelijke visie op de toekomst? En, als we die gemeenschappelijke visie hebben... zouden we dan ook gezamenlijk kunnen werken om dat voor elkaar te brengen. En dan snap ik dat we allerlei discussies krijgen over tempo... en over bezuiniging en over achterbanprocedures... en over uh, de politieke constellatie. Maar ja, als je die inhoudelijke insteek uh, kiest... Als je, uh, uh, ik kom alleen maar mensen tegen die ook met passie voor de zorg... werken aan die toekomst van die zorg. Uh, merk ik bij elke instelling of elke cliëntorganisatie die ik tegenkom... ja, dan heb ik de hoop dat we het niet alleen maar de politieke discussie is... maar ook vooral de inhoudelijke discussie is... die uh, over de uh, toekomst van de langdurige zorg gaat. Dus ook niet blijven hangen in taboes bijvoorbeeld? Is dat ook iets wat, uh, wat meespeelt? Ja, dat klopt. Uh, ook niet blijven hangen in taboes... en of die taboes aan de orde stellen als ze nodig zijn... En uh, ook moeilijke discussies uh, durven voeren, als, ook als ze als nodig zijn. Maar ook je beleid bijstellen uh, op het moment dat je denkt... van ja, in de praktijk uh, is het toch uh, noodzakelijk dat we nu een andere richting kiezen. Ik heb ook aan het begin gezegd... het regeerakkoord uh, kiest voor een, uh, voor een vrij gedurfde aanpak... Maar eh, om de woorden van de minister-president te gebruiken, dat is niet in beton gegoten. Dus als wij met elkaar beter ideeën krijgen, dan ben ik ook bereid om die aan de orde te stellen. Dat zei eigenlijk het vorige kabinet ook. Um, een uitgestoken hand, nu is het brug geslaan. Hoe gaat u dat waarmaken? Want oppositiepartijen die hebben over de vorige periode gezegd... ja, dat was allemaal wel theorie, maar in de praktijk hebben we er weinig van gezien. Ja, nou, dat zal men uh, bij mij nog moeten beoordelen, dus ik uh, hoop daar mijn best voor te doen. Maar ik denk dat er twee kanten aan zitten. Ik denk dat het een politieke kant is, van hoe kun je over de politieke partijen heen bruggen bouwen om die toekomst van die zorg uh, zeg maar, uh, houdbaar uh, te maken. En, maar ook naar het veld toe. Uh, ik denk dat ik ook vooral wil luisteren naar van de mensen die het moeten doen. Uh, naar cliëntorganisaties, de professionals in de zorg die zich ook zorgen maken over de toekomst waarvan het erg belangrijk is om niet vanuit de Ivoren toren te opereren... maar het vooral ook met hen te doen. Dus die uitgestoken hand, uh, je ja, moet ik misschien beide handen gebruiken. Aan de ene kant naar de politiek, maar aan de andere kant zeker ook naar het veld. De vorige staatssecretaris, uw voorganger, uh, Veldhuizen van Zanten... die stond bekend als iemand die echt een mensenmens was. Bent u dat ook? Ik hoop het wel en ik hoop dat men mij ook zo zal zien. Als iets mij drijft is dat we de menselijke maat in de zorg uh, weer meer zichtbaar uh, krijgen... Zorg, zeker de toekomst van de zorg zal niet zijn van heb je nou recht op 2,3 uur persoonlijke verzorging en 3,2 uur begeleiding. Maar wat heb je nou echt nodig? En in heel veel gevallen is dat misschien niet eens zorg, maar hele andere dingen. Aanpassing van je woning of een boodschappendienst. Maar misschien eigenlijk wel meer. Moeten we in de maatschappij, om het even dramatisch te zeggen, in discussie krijgen over hoe ga je nou eigenlijk om met kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren en chronisch zieken en gehandicapten. Waarin we niet alleen maar betalen en denken dat is goed geregeld... maar zijn we nou echt zelf betrokken? En als we die discussie krijgen... als we iets meer betrokkenheid zelf ook voelen... met de kwetsbaren in onze samenleving... dat zou maar wel een lief ding waard zijn. Dan even vooruitkijken naar volgend jaar, 2013. Wat wordt dat voor jaar, denkt u? Een jaar waarin, ik, waarin het duidelijk wordt... van hoe het regeringskort uitgevoerd gaat worden... waarvan ik hoop dat... we hadden het net over die uitgestoken handen... dat duidelijk wordt van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 Ik denk dat alle drie decreten kloppen. Um, maar uh, spannend, interessant en moeilijk, dat is toch ook een beetje uh, waar het om gaat, toch? Misschien dus wel een vol Malieveld. Wie weet, Martin van Rijn in gesprek met verslaggever Marcel Pril. Raket terugzakken.